Yes, goedemorgen, exact 7 uur met zometeen Everjack, eerst je boezie en meldspit nu. Radio 538 oh, oh, oh. Living on the age and finding out he's kind of a dog Realize I am somebody that I don't know at all Something I can't change I've loved, I've tried No one told me when it's wrong Am I feeling all the feelings Or am I just going no? Oh me, oh my What you look in my eyes We laugh or oh, cry Just to feel alive Oh, oh, oh. no time for living a lie oh, oh, oh, oh, time flies so don't blink twice Been trying to catch my breath since I was 17. I've heard, I've cried, and way too much to drink, but I'm. From where?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 ooit op mijn werk aankomen. De eerste gedachte van de dag. Dat was mijn allereerste gedachte vanmorgen. Ja, ik vertelde je laatst al dat mijn auto kapot is. Ik kan niet meer naar z'n twee schakelen. Het is dus alleen nog van z'n één naar z'n drie. Ja, en dan ook nog met die enorme sneeuw. Ja, heel heel versum Hier was een spierwit. Dus ik, heb, ik ben echt sleeend naar werk gegaan net. Glijend door al die bochten. Dus uh, nou, het is maar goed dat het rustig op de weg was. Laat ik het zo zeggen. Ik weet niet of het bij jouw woonplaats ook uh, zo wit is. Stuur even een fotootje van uh, hoe het eruit ziet bij jou. Ik ben uh, wel benieuwd hoe wit Nederland is. Um, en dan ben ik sowieso benieuwd naar jouw allereerste gedachten vanmorgen. Misschien uh, dacht je, yes, nog steeds vrij. Of, uh, yes, ik pas mijn spijkerbroek weer. Of, uh, vanaf vandaag gezond. Dus nog één laatste croissant. <laughs> Misschien dacht je, koffie? Het kan echt van alles zijn, het kan mij niet gek genoeg. Pak de app van 538 erbij, spreek het even in. Hoor je het zo meteen terug op de radio. Eerste nieuwste Fleming en Meteor. Lig in mijn pet. Weer een bericht van mijn ex.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 Lang is depressief. Oh. Talk to me. de eerste gedachte van de dag ja, dat is altijd een vraag die ik aan je stel. Iedere zaterdag en uh, zondagochtend. Wat was jouw allereerste gedachte... toen je vanmorgen je ogen deed Je kan het uh, sturen via de app van Radio 538. Ik vroeg sowieso ook even... waar in Nederland is het nu wit? Stuur even een fotootje van een update. Jenny heeft een foto gestuurd van de A50. Die ligt uh, vol met sneeuw. Dus uh, nou ja, mocht je de snelweg opgaan, uh, even uitkijken natuurlijk. Het wordt uh, vol gestrooid. Maar ja, het is altijd spannend. Ook in uh, Helmond bij uh, Michel is het uh, winterwonderland. Uh, Roos die heeft een update vanuit Velzen. Goedemorgen. Helaas bij ons in Velzen geen sneeuwvlok te bekennen. Sneeuwvlok te bekennen. Nou, ik kan zeggen, in Hilversum is het echt pakken met sneeuw. Dus nou, nogmaals uh, voorzichtig als je de weg op gaat. Dan uh, de eerste gedachte te beginnen met Dirk-Jan. Ja, die heeft het beter bekeken. Hey, Julia. Dirk-Jan hier, aka DJ. Hey, DJ. zit nu op vakantie in de Filipijnen. Och... Ik ben net gisteravond in Bohol aangekomen. Geen sneeuw hier, wel 30 graden en zonnetje en palmbomen. Oh, ja, altijd baas bovenbij als hè. Dan uh, Zaila. Goedemorgen Radio 53a. Toen we vanochtend wakker werden, dachten we: oh, oh, oh. We moeten nog 12 uur rijden. Helemaal vanuit Italië naar Nederland. Zo. Omdat dit jaar het Vriendinnenweekend er is. En we wonen al sinds 2009 in Italië. En we komen natuurlijk voor altijd voor alle leuke dingen weer terug. ...naar Nederland en ook dit jaar. Dus 12 uur in de auto. Maar dat is geen probleem als je luistert naar Radio 538. En zo Groetjes. is het. Groetjes terug daar. Dan Nicky. Hey, Julia. Mijn eerste gedachte vanochtend was... Uh, ...wat waren mijn goede voornemens ook alweer. <laughs> en dan is het de derde. Uh, nog eentje van uh, Patrick. Hey, goedemorgen Julia. Beste wensen. Ik dacht vanmorgen bij mezelf. Ja, als ik maar rijk en niet zo knap, ga je ze voor mijn bed uitgehoeven. <lacht> ja, sowieso nog de beste wensen vanuit mij. Happy New Year. Ik heb zometeen Mark Amber voor je klaarstaan. Belong Together komt eraan. Maar eerst even wakker worden even de slaap uit onze ogen wrijven. Met Timbaland en The Way I Are op 538. No MUZIEK Radio Radio 538 I know sleep is friends with death but maybe I should get some rest Cause I've been out here working all day Blueberries and butterflies The pretty things that greet my eyes When you call and I say I'm on my way die Like cold iced tea And warm weather Where we lay out late underneath the pines And we still have fun when the sun won't You and me belong together all the time Together op Radio 538. Sowieso leuk om al die foto's te ontvangen van heel Nederland, waar het dan wel sneeuwt en waar het dan niet sneeuwt. Het is allemaal leuk om te zien, maar ik kan wel de conclusie trekken dat in het grootste deel van Nederland het gewoon hartstikke wit is. Dus nogmaals, doe voorzichtig als je de weg op gaat. Hé, hey, ik denk dat ik het geluk achter het kopen van een staatslot heb achterhaald. Ja, ik vertel het je zo meteen ook. Samber en Undress onderweg.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 In de grootste kroeg van Nederland. Bij het uitverkochte Vrienden van Amstel Live. Luister vanaf maandag naar Radio 538. En win toegang voor jou en drie vrienden. Vrienden van Amstel, weet ze nooit. Check 538.nl voor alle info. 18 plus speelbus. Ja. Echt serieus? Oh, 7, 7, 7 Oh, Wat een geld. 1000. duizend. Tot Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Vrienden! Proef de heerlijk frisse Amstel 0.0 uit Vriendschap Gebrouwen. Met 463,9 miljoen heeft de Postcode Loterij dit jaar meer prijs en cadeaus dan ooit. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18PLUS speelbewust. Voor de beste aanbiedingen van het land ga je naar PLUS. Zoals PLUS Nederlandse aardappelen en stampotgroenten. 1. PLUS 1 gratis. En alle maaltijdmixen en maaltijdpakketten. Oké, okay, PLUS 1 gratis. We doen het je mee.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 Even lunchen, even sparren. Nu bij Spar, een combi-deal, Een versbelegd broodje en drankje naar keuze. Voor 5,75. Tot snel bij jouw Spar in de buurt. In de nieuwe muziekgame-show The Winner Takes It All... knallen alle muziekgenres voorbij. Zou je lachen? Zou je schelden? Zou je zeggen dat ik een klootzak ben? Elk duel is op leven en dood. Wie zingt de hele vloer naar huis...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 Er trekken buien met regen, hagel, sneeuw en onweer over het land. Ja, echt het hele pakket. Het kan glad worden. Plaatselijk kan 10 centimeter sneeuw vallen. En het wordt een graad of twee vandaag. We worden naar de hoofdpunten van exact half acht. En die krijg je van Ronald Remmelswaan. Goedemorgen. Het winterse weer zorgde vannacht voor veel glijpartijen op de weg. De NOS meldt dat op de A6 bij Almere een auto in de sloot belandde. Ook ging het mis in Dedemsvaart, Zeewolde en Emmen. Er wordt vandaag verder gezocht naar de 19-jarige Mick uit Helmond. Hij is verstandelijk beperkt en wordt sinds gisternacht vermist. Bij de zoekactie van vanochtend kunnen ook vrijwilligers zich melden. En darter Gian van Veen heeft de finale van het WK in Londen gehaald. Hij is de derde Nederlander die dat lukt. Hij versloeg Gary Anderson met 6-3. Vanavond speelt van Veen de finale tegen titelverdediger Luke Littler. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538. 5, 3 8 Julia van Rijndam. Met zo'n Camilla Cabello. En een dress nu. Op Radio 538. Hey, de staatsloterij is dit jaar gevallen in uh, Amselveen. en in Nuenen. Het winnende lot, ja, gewoon gekocht bij een sigarenwinkel. Daar zie je. Ik wist het. Dat zijn dus altijd wel gewoon de lucky places. Je kunt het natuurlijk ook tegenwoordig online kopen. Een staatslot, lekker in je joggingpakje op de bank. Maar toch heb ik het gevoel dat je bij zo'n sigarenboertje net wat meer geluk koopt, weet je wel. Misschien zit het ook in de geur of zo. Misschien zit het in de man achter de toonbank die daar al 30 jaar werkt... en zegt, ja, deze, dit nummer, dit lot voelt goed hoor, mevrouw. Ja, dus mocht je dit weekend nog denken, ik pak toch nog een lot... want hé, hey, de loterij die gaat natuurlijk het hele jaar door... Kip die app, loop gewoon even zo'n ouderwetse winkeltje in. Sigaren, krasloten, geluk, alles achter één toonbank. En ja, sowieso van harte gefeliciteerd aan Amstel Veen en Nunen dus. De rest van Nederland mag vandaag weer lekker gaan dromen. En maandag weer gaan werken. Ja, en die echte strijders, die werken vandaag al. Maar vijf is bij je met nu Max en Andy Grammer. Do I it, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. Cause the thing I love. Don't know TWIFT Understand Oké, okay, vertel. Uh, wat was jouw duurste miskoop ooit? Iets gekocht voor een hobby die je na twee weken alweer zat was. Ik heb dus laatst een uh, digitale analoge camera gekocht <laughs> voor... 2000 euro. Ja, echt heel veel geld. Maar ik heb er wel echt heel lang voor gespaard. Maar die is dus gewoon nooit binnengekomen. Ik moet wel zeggen, er stond wel op de website pre-order. Dus het kan dat die nog komt. Maar ik vind het nu wel spannend worden. Nou, wordt vervolgd. Mocht jou dit ook zijn overkomen. Vanaf maandag 19 januari. Hier met je rekening. Ja, stuur je rekening in. Via 538.nl. Vanaf eind januari gaan we weer alleen maar rekeningen betalen met een mooi verhaal in, uh, hier met je rekening. Dus heb je nou dus een, een grappig verhaal, een beetje een ongelukkig verhaal, een beetje een suf verhaal, of, of emotioneel, ze kan natuurlijk ook. Uh, bewaar dat bonnetje, ja. Stuur hem in via 538.nl en wie weet wordt hij dus eind januari betaald door Radio 538. Happy New Year! Radio 538.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 Something I can turn to Somebody I can kiss I want something just like this Do you do? Do, do. After Sexto Beat op Radio 538. Hey, op welke dag in het jaar zijn de meeste mensen jarig? Ja, CBS uh, die heeft het uitgezocht. Het antwoord hoor je zo meteen en ook wat country onderweg. Nieuwe muziek van Nate Smith, After Midnight, zo meteen. Na lang twijfelen weet je het zeker. Jij begint voor jezelf. Je inschrijving, klaar. Je nieuwe website, klaar. En je eerste factuur, ook klaar. Maar ben je er ook klaar voor als die eerste factuur niet betaald wordt?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 Politie en gemeente trekken aan de bel over het landelijk vuurwerkverbod. Dat is niet genoeg tegen de rellen en aanvallen op hulpverleners... zeggen ze in de Telegraaf. Politiebond wil een landelijke inleveractie voor zwaar illegaal vuurwerk. Ook helpt het als je tijdens rellen traangas in waterwerpers doet, zeggen ze. Let op als je moet reizen vandaag. Schiphol verwacht honderden vluchten te schrappen... en NS heeft een deel van de dienstregeling aangepast. Ook op de weg is het oppassen geblazen. Vannacht waren er al een paar glijpartijen. Onder meer in Almere en bij Dedemsvaart en Zeewolde... Greden auto's en vrachtwagens van de weg. Bij de grote steekpartij in Suriname van vorig weekend... is een Nederlandse vrouw omgekomen. Buitenlandse zaken bevestigd dat aan regio Zenda Rijnmond. Het gaat om een vrouw van 69 uit Rotterdam. Ze was op vakantie in Suriname. Bij de steekpartij vielen negen doden, onder wie vijf kinderen. En darter Gian van Veen noemt het ongelooflijk... dat hij de finale van het WK darts heeft gehaald. Hij is de derde Nederlander die dat is gelukt. Van Veen versloeg de Schot Gary Anderson. En Van Veen moest het doen met aardig wat gefluit uit het publiek. Hij speelt morgen...